Spannend in Zimbabwe. Wie is wel eens geweest in dat land. Oké, okay. dus jullie leven nog een beetje extra mee wat er nu allemaal is. Ja. ja, vrienden van ons zijn er als arts ook geweest. Dus dan uh, die zijn ons een keer terug geweest. Maar dan voel je de beklemming die er was. En nu de bevrijding die er is. Ik weet niet of Mugabe al wat getekend heeft, maar. Uh, nou ja, we kennen de verhalen misschien wel uit de krant dat uh, uh, kinderen van Mugabe. Uh, hele dure horloges van 50.000 euro. Horloges hadden gekocht. En uh, hele dure champagne. En die gingen ze dopen uh, en, uh, en zeiden erbij. Uh, dat is mooi. Iets in de trant van. Mooi als je vader de macht in het land heeft. En wat doet dat een pijn. Aan zoveel mensen in Zimbabwe. Die niks hebben. De torenhoge inflatie die er al heel lang is. En de repressie die je voelt. En Mugabe, alleen maar zijn vrouw, aan de macht helpen. En nog meer het land leeg zuigen van wat er is. En dat is zo afschuwelijk. Dus ik hoop ook, heb vanmorgen ik in de bron gebeden, dat uh, uh, zonder bloedvergieten alsjeblieft er een einde aan deze periode komt. En dat er echt een change komt. Echt een, een, een veranderende beweging. Heel belangrijk. En het is niet van vandaag of gisteren dat die dingen gebeuren. We gaan straks een stukje uit de Bijbel lezen. En we gaan in de tijdmachine 2.500 jaar terug. En dan gaan we terug naar uh, uh, Babel. Dus het huidige Iran, Irak. En daar woont dan... Uh, een stuk van een volk, dat is Israël. En uh, God heeft ze weggestuurd naar Israël. Uit het gebied van Palestina vandaan wegwezen. Net zoals een kind de klas uitgestuurd wordt, of dat je thuis tegen je kinderen zegt en nou even op de gang, op je naughty chair, of wat dat ook maar is. Zo moest Israël erop weg. Waarom? Vanwege net zoiets als in banden. Het verschrikkelijke onrecht wat er was. Eh, koningen en geestelijke leiders, die zorgden dat zij zoveel mogelijk geld binnenkregen. Was er een arme weduwe, dan zeiden ze, we kunnen jou nog wel een beetje geld uitpersen. Want wij willen nog een extra fles wijn drinken. En wij willen het goed hebben. En als er iets is wat God tergt, dat is het als je aan zijn kinderen komt. Dat gaan we straks ook lezen over mijn schapen. Want om even weer te bedenken, een stuk volk Israël daar in Babel en ze wisten één ding, God is koning. Hij heerst, hij is onze God. En alle leiders op aarde, die waren de uitvoerders van wat God wilde. Maar het gebeurde dus niet. Ze deden precies wat God niet wilde. En dan merk je ook, en dat is belangrijk voor ons om te leren, dat God soms ook een heel lang geduld heeft. Dat snappen wij vandaag de dag nog minder. Als iets fout is, moet het nu aangepakt worden. God wil ook niet liever hoor. Maar in de regiekamer van God komen heel veel dingetjes bij elkaar. Het verschrikkelijke lijden, het diepe onrecht, de hoop van mensen. En één belangrijke tekst in de Bijbel voor mij altijd nog. 2 Petrus 3 vers 9 God wil niet dat sommigen, hij telt ze, hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En dat is Gods grootste zorg. Hij wil de nieuwe aarde die straks komt vol hebben. Vol met Amsterdammers vol met mensen uit Zimbabwe. Vol met mensen uit heel de wereld vandaan. Dat is Gods eerste en grote zorg. En ondertussen lopen hier zoveel mensen op aarde rond die niet naar God luisteren. Ook gelovigen die beter zouden moeten weten ik ben er een Soms weet je drommels goed dat het anders moet. Maar je doet het niet. Of je laat iets na. Je loopt er gauw langs heen. Ik wil mezelf niet vrijpleiten. En uh, God roept ons op om, uh, om naar Hem te luisteren. En te leven van zijn liefde. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Dat is het belangrijkste. En ondertussen gebeuren dus allemaal nare dingen. Onrecht. En God weet één ding. Als ik goed ingrijp. Echt goed. Dan is de laatste, het laatste moment voor de aarde aangebroken. En dan hebben anderen de kans niet meer om nog binnengehaald te worden. Net zoals Matt bezig is op de wallen. Met zoveel mensen daar. Die zoekende zijn naar God. Soms zonder dat ze het zelf weten. Maar God prikt En God zegt: Kijk eens Ik wil die erbij hebben. Ik wil die erbij hebben. Misschien wijst je ons hier wel aan. Ik wil jou er ook nog bij hebben. Mijn liefde is voor jou. Kom nou. Kom bij me. En dan moet God dus dienen. Om het maar zo te zeggen. Met de vrijheid die hij in de schepping ook heeft gelegd. De vrijheid om tegen God te kiezen. God heeft ons geen marionetjes gemaakt. Wij kunnen voor God kiezen, we kunnen tegen God kiezen. En die vrijheid is er nog en dan gebeuren de dingen die niet kloppen. Dus, en heeft God dus een eindeloos geduld, al eindeloos is het niet, maar een heel lang geduld voordat hij ingrijpt. Want Hij wil niet dat sommige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dus met de grote levensvragen waar wij mee zitten in ons persoonlijke leven, of in de wereld waarin we leven, hou daar rekening mee. Dat de regiekamer van God, dat er allemaal lijntjes binnenkomen. Nou, ik ga bijna het stukje lezen, want ik ben al een aardig eentje bezig. Maar um, uh, zo heeft God heel vaak al profeten gestuurd naar zijn volk toen ze nog in Palestina woonden. Doe het nou anders. Koning, ik zeg u in de naam van God... dat u recht moet doen. Pak het niet af van die weduwe. Denk aan die armen. Dat is wat God wil. De liefde van God moet er zijn. Wat deed de koning? Ze schopten ze eruit. Ze doodden de profeten zelfs. Of ze lieten profeten komen... Die naar hun mond praten. Die nette dingen vertelden. Die ze wel leuk vonden. U doet het goed o oh, koning. Ja. U kunt daar ook wat geld vandaan halen. God wil het. Geduld van God. Profeet op hem. En dan is een keer de maat vol. En zegt God. En nou is het deze, Uit de klas. Uit je kamer. Op de chair. Jullie gaan. Naar Babel. Duizenden kilometers verderop. Nou, en dan uh, heb ik een mooie intro. <laughs> Van Ezekiel 34, vers 11 tot en met 17. Bladzijde, daar liggen bijbels, bladzijde 1364. O, oh, is ook op het scherm, ja. Oké. Okay. Okay. Ezekiel 34, vanaf vers 7 11. Bladzij 1364. Onderaan de eerste kolom. Bijna. Want zo zegt de Heere Heer. Zie ik zal zelf naar mijn schapen vragen. Die arme Israëlieten en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donker worden. De dag van donker worden... Dat is in de Bijbel een begrip voor wat ik in de Bijbel zat, de, de dag van de Heer. Weet je wanneer de dag van de Heer is aangebroken? Toen Jezus op de aarde kwam. Toen is de laatste episode in de wereldgeschiedenis begonnen. De dag van de Heer. Dat is wel mooi. Wij leven in de dag van de Heer. Want Jezus is gekomen. In Jezus breekt het Nieuwe Koninkrijk van God aan. En dat wordt met beelden van donkere luchten vaak in de Bijbel beschreven. Dus hier wordt al gezegd, let even op, uh, tijd van Jezus en daarna. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze wijden op de bergen van Israël bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Berg, beeld van veiligheid, vastigheid, dicht bij God. Ze zullen daar neerliggen liggen in goede weideplaatsen en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weiden op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen wijden En ik zal ze zelf doen neerliggen. Spreekt de Heer Heer. Het verlorene zal ik zoeken. Dan begint hij eerst helemaal in de verte. Het gaat steeds dichterbij in het vers. Het verlorene ver weg zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene, dan is hij thuis al... Zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke dat zijn die gemene koningen en geestelijke leiders die het volk uitzuigen, zal ik wegvragen. Ik zal ze weiden. Zoals het hoort. Daarom heb ik er boven gezet: waar zijn mijn schapen? Zegt God. Mijn schapen. Ik hou van ze. Hij kijkt jou aan. Dat ik hou van jou. En ik hou ook van je buurman. Ook die lastige buurman. Die hebt het geluid altijd hard aan heeft. Die de deuren klapt. Ik hou van die buurman. Die zijn vrouw mishandelt. Ik zeg dat even omdat. Maandag de week zonder geweld begint. Hier in Nieuw-West. Week zonder geweld. Er is veel domestic violence achter de deuren. En mensen durven daar niet mee te komen. De politie van Utrecht is al jaren geleden begonnen met een cursus om ook daders te helpen. Er is ook heel veel onmacht bij daders. En uh, nou nu is er zo'n week hier, uh, uh, voor een week zonder geweld. God wil het recht ik wil dat mensen veilig zijn en dat het goed zal zijn. Ik zal naar mijn schapen omzien. Mensen zeggen wel eens: waar is God? Ik zie hem niet. Hier in de Ezekiel, wat we net gelezen hebben, zie je waar God is. Waar zijn mijn schapen? Mijn schapen. Ik zal het zelf doen. Ik heb het uitgeleend. Ze deden het niet goed. Maar ik laat het er niet bij zitten. Uiteindelijk komt het goed. En hier en nu wil ik het alsjeblieft al goed maken. Um, misschien nog leuk, de schapen en de bokken komen straks in een ander stukje op nog naar voren. Even iets uit die tijd vertellen. 2.500 jaar geleden, maar ook later nog wel. Je zult het nog kunnen zien in Israël en de omgeving. Dan gaat een herder op weg... En die heeft schapen en geiten bij zich. Bokken kun je beter vertalen met geiten. Schapen en geiten. En die grazen de hele dag door. En aan het eind van de dag komen ze weer terug. En dan heeft een, schaap, een geit behoefte aan een warmer plekje. S'nachts. En een schaap wil juist de frisheid hebben. Frisse lucht. Dus als die herder terugkomt. Dan gaat hij de schapen en de geiten ieder op een eigen plekje brengen. Dat is goed voor de geit, dat is goed voor de schaap. Nou, dat beeld gebruikt hier Ezekiel als profeet van God. En uh, dan wordt in dit verband met geiten, met de bokken bedoeld. Mensen in de linkerhand staan, de hand van het ongeluk in de Bijbel. Dat zijn de mensen die verkeerd zijn geweest en die zich niet wilden bekeren en die onrecht bleven doen, keer op keer op keer, en erin gebleven zijn. En aan de rechterhand, de hand van het geluk, van de Bijbel, uh, dat zijn de mensen die eindelijk recht gedaan moeten worden. Dan gaan we straks uit het Nieuwe Testament een stukje lezen, het tweede gedeelte van de Bijbel. Want God zal één keer recht spreken. En dan blijf ik maar zeggen. God wil niet dat ik hier ga zeggen. Die mensen aan de linkerkant. Die zijn voor eeuwig verloren. En die mensen aan de rechterhand. daar gaat het helemaal goed mee. Dat is wel zo. God zal recht spreken en recht doen. Gelukkig wel. Maar de nadruk ligt hierop. Dat God spreekt tot ons hart. En dat we zeggen. Ik wil bij Jezus horen. Ik wil van Hem zijn. Ik wil een herder zijn, net als Jezus. En in Zijn naam de liefde verspreiden. Jezus vertelt dit vlak voordat Hij zelf gaat sterven. De herder, Jezus, gaat sterven. Oh, dat moet ik moet nog even lezen: dat je ziet dat het over deze herder over Jezus gaat. In Ezekiel 34, dat staat daar niet op het scherm natuurlijk. Um, vers. 22 en 23. Dan zegt God: Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal ze oordelen tussen klein vee en klein vee, schapigheid. Ik zal over hen één herder, dat is een hoofdletter: doen opstaan. En die zal ze weiden. Mijn knecht David dat op Jezus mee bedoelt. Hij zal ze weiden En hij zal een herder voor ze zijn. En dat zegt Jezus ook. Je gaat over Israël. Maar ik heb ook nog andere schapen. En het zal worden één kudde. En één herder. Jezus. Dat hebben we hebben gezongen. Jezus is de goede herder. En we zonden ook in de bron gezongen. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. En die is gekomen. En die herder heeft zijn leven voor zijn schapen gegeven. Johannes van 10. Wij Maar hij zou een gekke herder. Ik wil mijn leven geven voor een stom schaap. En schapen zijn strondeigen eigenwijs. op een keertje. Je kan ze nergens achterhouden. Ik verzoek zulke... hem. Jezus zegt ja. Zo graag. Al zou ik voor één mens mijn leven geven. Ik wil de rest er niks van weten. Ik wil heel graag nog voor die ene mens, voor jou, mijn leven geven. Zo wil houden. Dat is Jezus. Dat is God. Goede Herder. Kom maar. Ik wil je bij je nemen. Mooi hè? die beelden van ziek schaap. En een gewond schaap. Zat er in de Bijbel dat hij ze tegen zijn hart draagt. Soms moet je even opgepakt worden. Is het te veel. Dan komt Jezus de goede hebben. En die tilt je op. En drukt je tegen zijn hart. Kom maar door. Laat maar even lekker. Die pijnen zal je helpen. Ik zal bij je zijn. Dat is onze God. Daarom doet het zo pijn dat mensen zeggen: waar is God? God is er al lang. Moet je eens kijken, hij houdt van je. Hij laat je niet in de steek. Soms is het lastig dat het zo lang duurt. Hier ook, dat heeft te maken met Gods geduld. Dat we hebben het redden. Hij houdt van je. Nou, dan het uh, tweede stukje, dat is uh, uh, Matthäus hoofdstuk 25. Matthäus hoofdstuk 25, vanaf vers 31. Dit zegt Jezus vlak voordat hij gaat sterven. Hoofdstuk daarna, dan gaan de dingen al gebeuren. Het verraad van Judas enzovoort. Dan gaat het over de zoon van David, Jezus. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, ik zei al, als Jezus, toen Jezus kwam, begon de dag van de Heer en die wordt volleindigd als Jezus straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal geven. Maar we zijn nu al in die nieuwe periode gekomen en straks volmaakte wat komt. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden, niet alleen Israël, maar alle volken, alle mensen. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de geiten scheiden. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand de geiten. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader, Beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gast, gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. En u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden. Voorwaar ik zeg u, voor zover u dit wat een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Nou, dan laat ik het andere stuk om even zitten, want uh, dan is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan voor de geiten. Uh, dat is zo mooi. Uh, een beker koud water voor iemand, in de liefde van Jezus. Geef aan een ander. Dan zegt je, Jezus, dat heb je het mij gegeven. Een van mijn broers die heeft er, is buddy voor iemand in de gevangenis bijvoorbeeld. En dan is hij eerst bij ze in de gevangenis. En uh, na verloop van tijd mogen ze wat vrij. En op een gegeven moment mogen ze helemaal uit de gevangenis. En dan van gevangenzorg is dat dan, is hij een buddy. En trekt hij met zijn jongen op. Uh, ik heb wel eens met een gevangene gesproken in Veenhuizen. Dat is helemaal niet zo zwaar daar. Maar zelfs daar, die had niet eens zo lang gezeten. Die vond het al eng om straks weer in de maatschappij te moeten. Want hier is alles geregeld, vast, dit mag. En dan ineens in de vrije wereld, hoe zal het gaan? Ga ik weer naar mijn oude vrienden terug, of niet? Nou, en dan kun je buddy zijn van zo iemand en helpen. En dat helpt, dat mensen het goede spoor terechtkomen. Er zijn zoveel vrijwilligers die in de ziekenhuizen zijn, bij mensen komen. Ze helpen, voor ze bidden, gastvrouw. Jezus zegt, wat heb je aan mij gedaan. Dus als ik iemand op straat zie liggen, die niks heeft, ik ga hem geen geld geven, ik wil hem wel eten geven. Euh, dan eigenlijk is dat Jezus die daar ligt. Jezus zegt, zie, kijk eens naar hem. Eigenlijk ben ik dat. Eigenlijk ben ik dat. Wil je mij helpen? Wil je die helpen? Hij identificeert zich helemaal met die mens die bekneld is. Wil je dat ook zelf onthouden, als jij... In de knel zit. Jezus identificeert zich met jou. Hij zegt: En daarmee trekt hij al naar je toe. Hoor je dat, hè? Ja, ik weet het. Ik ken je. En, en hij geeft ons het verlangen. Ik wil het op, woord opdracht niet eens gebruiken. Het verlangen wil hij ons geven om, om als de goede herder. ...voor die anderen te zijn. En ze te helpen. Ze toekomst te geven. En dan met de mooie lied zongen... ...aan de tafel wordt het stil. Prachtig. En als ziet iets gebeurt dat mooie lied... ...dan wordt het stil... ...als mensen doen wat Jezus wil. En dat mensen zeggen... ...eerst misschien zeiden... ...waar is God? En als er iemand langs geweest is in de gevangenis... ...ze geholpen heeft... ...dat ze zeggen... ...God... Is eigenlijk bij me geweest. Jezus is bij me geweest. Hij is er voor mij. Hij zorgt voor mij. Nou, ik hoop dat we zo in deze wereld staan. Bidden voor een ander. Helpen. Om iemand heen staan. Bescherming geven. En dan is er is een glimlachen in de hemel. Jezus ziet dat. Die mensen hier zeiden, wij weten niet wat, dat we het gedaan hebben. Dat klopt, want het ging gewoon vanzelf. Ze zagen dat Jezus zichzelf voor hun aan het kruis had laten hangen. Hij heeft hen zo lief gehad. En vol van die liefde zeggen ze, wat fijn dat ik iemand mag helpen. Wat fijn dat ik iemand een beker koud water kan geven. Wat fijn dat ik met iemand mee mag lopen in haar of zijn leven. Wat fijn, de God, dat ik dat mag doen. Dank bij degene die hulp geeft. Dank bij degene die hulp ontvangt. En blijdschap bij God in de hemel. Zo wil ik het. En dan zegt de Heer God, met een kwinkslag misschien wel. Wat mooie stap. Als jullie goed helpen, kan ik nog een stukje langer wachten met komen. <laughs> Want ik wil nog meer mensen binnenhalen. Ik wil nog meer mensen binnenhalen. Willen jullie me meehelpen? Want ik wil mensen redden. Allemaal. Ik hou van ze. Zullen we samen nog kort gebed hebben. Heer in de hemel, wat, wat een liefde hebt u. Wat hebt u als lief gehad en wat hebt u als lief. Misschien voelen we ons een schaap dat ziek is. Een schaap dat gewond is willen wij het niet op onze benen staan het lukt nog even niet wilt u me oppakken Heer God Jezus en tegen uw aandrukken. alsjeblieft ja u doet het al u houdt van me dank u wel u houdt van me wat fijn ik voel de warmte, ik voel uw hart kloppen ik hoor het hart kloppen zo bent u dat is dat mooi. En die helpt me ook weer te gaan lopen straks. Want bij u ben ik veilig. Dank u wel voor mensen die in de naam van Jezus helpen. Niet om er beter van te worden. Omdat ze het fijn vinden om te doen. Dat u ons ook zulke mensen maken. Help ons ook om onszelf te beschermen. Want soms zou je alles wel willen, wel willen doen. Maar je kan niet alles doen. Dat vraagt u ook niet van ons. Of die kleine dingetjes soms al. Zo om de hoek. Een bord eten brengen bij de buren. Even vragen of je voor iemand mag bidden. Of je mag danken. Langs gaan we iemand. Iemand die afgekikt is vragen. Red je? Kun je nog momenten? En dat zo de liefde van u geproefd mag. Dat wij er ook blijven worden. Dank u dat u niemand af wil wijzen. Waar alle mensen zoeken. Misschien, misschien wacht u wel op mij. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Grijp me beet En laat me nooit weer los. U bent groot. En u bent goed. Help ons deze wereld iets van uw rechtvaardigheid te laten zien. En zo bidden we voor het volk in Zimbabwe. Alsjeblieft. Amen. Antwoord in het volgende lied zingen, uh, wat ik zo mooi vind van wat Paul uh, heeft gedeeld, is dat wij, als wij eerst voelen de omhelzing van het papa god, dan kunnen we ook van de mensen om ons heen houden, zoals hij van ons houdt. Zo gaat het volgende lied. Dat ik meewerken mag in uw koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik u van dienst kan zijn met eigen handen, zal ik werken aan uw recht. Ik dank u Heer en ik graag wat u mij zegt. Bidden voor wie ziek is, koken voor wie honger heeft, zonen wie de kracht mis, troosten nu gang en leeft. Jezus deed het ons voor, Vader, geef mij geven. Dat ik meewerken mag in uw koninkrijk. Dat ik meewerken mag en ik u van dit kan zijn met eigen handen. Wil ik werken aan uw werk. Ik dank u, Heer. En ik vraag wat u mijzelf. Wij mogen zorgen voor wie er is. deden die geen keer aan heeft. Helpen wie geplukt is. Delen bij wie niets meer heeft. Jezus deed dit ons voor. Vader geeft mij geven door. Wat een wonder dat ik mee werken maak. In uw ik dat ik mee ben.